Vrouw met hond Het leven van Russell, de danser van Dirantes Dat moet een lieve cent gekost hebben dat schilderij. Algenveld van Dorritj. Behoorlijk nageestig. Hé, hey. dat is vreemd. Mijn hemel. Ze post. Ja, meneer. Kom nu eens even kijken. Ja, meneer, wat is het? Dit schilderij hier. Het jaartal op dit schilderij. Dat is vast een vergissing welk schilderij meneer? Nou, dit hier, het galgenveld hier staat dat het in 1807 is geschilderd ja dat is een schilderij van Dorritz meneer, dat klopt 1807 staat er ziet u nou wat ik bedoel? wel allermachtig. hoe komt dat er nou op heeft u niets? nee dat nee soms? nee nee nee nee nee ik heb het net ontdekt, het leek me nogal vreemd daarom riep ik u vreemd Vreemd nogal, ja. Hier moeten we werk van maken. Meneer Riet, meneer Riet, meneer Riet. Moord in olieverf van Roderick Wilkinson. Vertaling Joop Berger, regie Bert Dijkstraat. Medewerkers van het Stedelijk Museum stellen een onderzoek in naar wat lijkt op een ongewoon geval van vandalisme. Gisteren heeft men ontdekt dat er op mysterieuze wijze is geknoeid met het beroemde schilderij het Galgenveld van Dorwich. dat al vele jaren onderdeel uitmaakt van de Hansel-collectie. De conservator van het museum, de heer Reed, verklaarde dat de kunstexperts tot nu toe voor een raadsel staan. Het schilderij van Dorwich laat een donker boeras zien onder een sombere winterhemel, met op de achtergrond de gevangenis van Yarmouth. Verspreid over het moeras staan schavotten, galgen, waaraan in vroeger jaren misdadigers werden opgehangen. Aan een van de galgen op de voorgrond hangt een man aan een strop. Een man in moderne kledij. Van Doris. Een museumbezoeker merkte deze vreemde figuur gisteravond op. Hoewel geen kunstkenner zag hij toch. Deskundigen zeggen dat de man die nu op het doek aan de galg hangt bijzonder vakkundig is geschilderd zodat zij vermoeden dat het het werk moet zijn van een kunstenaar van grote klasse. Het grootste raadsel in dit museumysterie is hoe de kunstenaar achter het glas heeft weten te komen om zijn vreemde stunt uit te halen. Ja, ja. Het grote raadsel. De deskundige zeggen. Oh, ze moesten eens weten wat ik weet. Oh, let wel, ik heb niet met dat schilderij geknoeid. Ik zou het niet eens kunnen. Als ik het al zou willen. Ik, ik weet nauwelijks hoe ik een potlood of een, of een penseel moet vasthouden. Maar toch weet ik hoe die man daar is komen te hangen. Tenminste, ik denk dat ik dat weet. Of heb ik het allemaal gedroomd? Ik moet er met iemand over praten. Ik kan niet naar de politie, ze zo zouden denken dat ik, dat, dat, dat ik gek ben. Maar ik moet het iemand vertellen. Als er ooit iemand is geweest die een ander nodig had om tegenaan te praten, dan ben ik dat wel. Vorige week... Dinsdag was het. Ja. Ja, het gebeurde vorige week dinsdagmiddag. Het was een schitterende dag, herinner ik me. En ik ging vanuit het park het museum binnen. Portret van een oude man. landschap van Sedla. Galgenveld van. God, is het heet? Zeg, wat is het heet? Ga even zitten. Uh, uh, pardon, mag ik uh, even hier naast u uh, gaan zitten? Ja, natuurlijk. is dat warm buiten, niet? Ja, ik was dan uh, aan het wandelen in het park en uh, toen ben ik maar het museum ingegaan voor wat voor koeling. Ja, het is hier inderdaad een stukje koeler. Is dat de enige reden waarom u naar binnen bent gegaan? Oh nee, nee, nee. nee. nee zeker niet, nee, nee. Nee, ik hou erg van schilderijen. Mijn zwager ...heeft veel geschilderd. Een van zijn schilderijen hangt ook in onze zitkamer. Zonsondergang heet het. Maar ja, je kunt er natuurlijk uh, nauwelijks echt een kunstenaar doen. Mm -hmm. Er hangen hier inderdaad een paar mooie schilderijen, hoor. Huh? De zaal hangt er vol mee. Nou zijn dat waarschijnlijk... Allemaal meesterwerken. En wij kijken er naar met ons twee. Ik vraag me toch af waarom de mensen niet vaker in het museum willen stappen. Als het weer zo blijft, komen er misschien wel meer. Zoals u al zei, het is hier binnen wat koeler. Nee, nee, nee, nee. nee, Ik bedoel, om hier zo te zitten en, en naar het schilderij te kijken. Zo geliet je er pas echt van. Ja, het is... Uh... Heerlijk, vredig, rustig. Vindt u? Ja. Ja, ja wel, misschien geldt dat niet voor iedereen hoor. Maar zullen er zullen toch wel meer mensen zijn die het heerlijk vinden... om zo lekker gemakkelijk achterover te zitten. En lange tijd naar een schilderij te kijken. En daarvan uh, te genieten. Geniet u ervan? Oh ja, oh ja, oh ja. Niet dat ik verstand van heb van kunst en dergelijke dingen. Dat geloof ik graag. Maar bij uh, mijn, mijn, mijn zwager. Hè? Ja, dat vertelde u net. Zo'n zondergang. is het niet? Ja, soms ja, ja, ik, ja. Maar ik moet u zeggen, sommige van die vreemde schilderijen die ze tegenwoordig maken, daar hou ik niet zo van. Hè. Schilderijen met skeletten en ogen en dat soort zaken. Waar houdt u dan wel van? Dat is moeilijk te zeggen. Ja, weet u... Uh, iets... Uh, dan, ja, uh, nou ja... Dat, nou, dat, dat schilderij daar, hè, bijvoorbeeld. Je ziet meteen wat het voorstelt. Een paar laarzen. Is dat de manier waarop u goede kunst van slechte kunst onderscheidt? Eh, uh, Ja, ziet u... Ik weet natuurlijk niet veel van kunst, hoor, maar... Hebt u ooit echt naar een schilderij gekeken? Nou ja, ik... Euh... Wat is volgens u bijvoorbeeld de belangrijkste tekortkoming van dat schilderij van Dorrit? Het Galgenveld. Hmm. Ja, Nou ja, ik... Euh... Ik weet het niet, hè? Dus, euh... Het is nogal... Grauw. Grauw en doods. Ziet u niet wat eraan ontbreekt? ...waar het schilderij eigenlijk omschreeuwt. Nee, dat zie ik niet. Aan dat schilderij ontbreekt een levend wezen. Een mens. Wat dat schilderij nodig heeft, is actie. Het mist een menselijk element als tegenhanger van al die stilte en saaiheid. Ja, ja, ja. Ja, misschien hebt u wel gelijk. Het ziet er nogal doods uit, ja. Het verbaast mij steeds weer hoe weinig mensen eigenlijk weten hoe ze naar een schilderij moeten kijken. Hebt u zichzelf ooit wel eens helemaal aan een kunstwerk overgegeven? Hebt u ooit wel eens in een schilderij rondgewandeld? Uh, ik uh, ik ben bang dat ik u niet helemaal volgen kan. Uh, heeft u dat dan wel eens gedaan? Vaak genoeg. Ja, ja, ja, ja ik snap het. Dat doet u niet. Nee, nee, nee, nee, nee. U, u, u hebt gelijk. Ik uh, ben bang dat ik uh, niet helemaal... Uh... Ik zal het u uitleggen. Kijk u maar eens naar dat schilderij daar. De Steenhouwers werkplaats van Canaletto. Uh, ja, dat schilderij daar, ja, ja. Gelooft u mij als ik u vertel dat ik daar geweest ben? Waar? Daar. In dat schilderij. En, en, en, u bedoelt... Nee, ik volg u, geloof ik niet helemaal. U bedoelt dat u daar geweest bent. Precies, ik ben daar geweest. Oh, juist, ja, juist, ja, ja. U bent daar geweest. Dat is uh, in Venetië, is niet? Ik ben in dat schilderij geweest. In... In dat schilderij? In dat schilderij. Ja, zoals ik al zei, het is nog op warm vandaag. Begint u nu alstublieft niet over het weer? Gelooft u mij soms niet? Nou ja, ik zeg... Ik... U zegt... U zegt dat u in dat schilderij geweest bent. Maar dat begrijp ik niet, dat begrijp ik niet. Dit is een schilderij van linnen, verf met een klasplaten voor en zo. In uw ogen, ja... In uw ogen dan niet? Linnen. Glas. En verf. <laughs> Luister. Hebt u iemand ooit horen zeggen dat een bepaald schilderij leeft? Oh ja, oh ja, vaak genoeg. Wanneer u dat hoort, dan weet u dat ze dat niet echt meenen. <laughs> Natuurlijk meenden ze dat niet echt. U zult zich deze ontmoeting, uw hele verdere leven blijven herinneren omdat u op dit moment met iemand zit te praten die het wel meent. U bedoelt? Ik bedoel dat deze schilderijen voor mij echt leven. Neem nou bijvoorbeeld dat schilderij met die bloemen daar. Die bloemen zijn voor mij echt. Als ik wil, dan kan ik naar de tafel lopen, de vaas oppakken en aan de bloemen ruiken. Zo waar als ik hier zit. Ze echt ruiken? Zo waar als ik hier zit. Ik kan ze ruiken wanneer ik maar wil. ...dat schilderij daar van dat Italiaanse meer. Ik ben daar geweest. Ik ben dat schilderij binnengegaan. Ik heb langs de rand van het meer gelopen... ...en steentjes in het water gegooid. Dat daar, die Japanse prent. Ik heb over die brug gelopen. Maar u... Die u... zijn er daar. Ik heb een reep chocola gekocht in dat winkeltje. Ik heb me verstopt tussen de vaten op dat schip... Ik ben de trappen van die kathedraal opgeklauterd. Ik ben binnen in die grot geweest... en ik heb een stuk van dat vlees daar gegeten. Voelt u zich wel goed? Luister. Als ik u garandeer dat u absoluut niets zal overkomen... stapt u dan samen met mij een van deze schilderijen binnen? Huh? Stapt u dan samen met mij... dat grote schilderij hier voor ons binnen? Ik neem u mee naar dat moeras... Ik neem u mee voor een wandeling tussen die galgen. Nu? Ja. Nu. We zijn hier alleen. Nou. Als u bang bent, moet u het natuurlijk niet doen. Het ligt geen zin in mijn bedoeling u iets te laten doen. Oh, ik, dat... ik, ik, ik, ik, ik, ik ben niet bang. Nee, maar... maar u denkt nog steeds dat ik gek ben. Goed dan. Goed dan, ik, ik ga met u mee. Uitstekend. Hoe oh, komt het? Doet u maar precies wat ik u zeg. Even luisteren of er een suppost in de buurt is. Nee, we zijn alleen. Wilt u mij nu even mijn wandelstok aanreiken? Oh ja, alsjeblieft. Ja, dank u. Ik leun daar graag op wanneer ik naar een schilderij kijk. We moeten ons nu allereerst ontspannen. Oh. Zo, op deze manier. Steunt u met uw schouders tegen de rugleuning van dit bankje... en kijk naar het schilderij voor u. Ja, ja, ja. Concentreer u helemaal op wat u daar ziet. En wanneer ik het u zeg... en niet eerder... stapt u met mij het schilderij binnen. Ondertussen moet u zich helemaal ontspannen. Nou houd dat... Geen moeite kosten op zo'n warme dag als vandaag. Ontspannen en concentreren. Ja, ja. Vertelt u me nu eens wat u in het schilderij ziet. Nou, uh, het is toch al, uh, het is toch al een, een donker schilderij. Maar ik zie een open moerasland... ...met hier en daar een galg. Wat ziet u nog meer? Er staat een groot gebouw, daar in de verte. Dat is de gevangenis. Hoe laat is het daar? Het is daar... ...dat, uh... Dat weet ik niet. Het is avond. ...zware grijze volk langs Het is een koude avond. Dat ziet het er hier allemaal grauw uit, niet? Grauw en eenzaam. Ja, ja, grauw en een. Maar geestig en een. mistroostig en somber. Zijn we alleen? Ja, ja, we zijn alleen. Het moeras is totaal verlaten. Ja. Het is hier totaal verlaten. Eenzaam. Wild. En koud. De wind blaast langs onze benen. Mijn broekspijpen wapperen. Voel ik een regendruppel? De dag vindt zijn einde in een donkergroene schemering. Ziet u die troosteloze glooiingen van het moeras? In de galgen... ...en de glimmige gevangenis... ...daar ginds ...in die nevels. Kunt u hem zien? Daar ginds ...in de verte. Ja. Ja, ik... ik... ...ik zie... ...ik zie hem... ...in de verte. Nee. Lopen we door het moeras? We lopen nu door het moeras. Kijk goed uit waar u loopt. De grond is hier en daar erg drassig. Maar dit is waanzin. Waanzin is dit. We moeten terug. We moeten terug naar het museum. Ik dacht dat u dat u een grapje maakte. Ja, zei zich. U hoeft naar... nog. Dit is. Ik sta erop dat we terug gaan. Onmiddellijk. Wat moet er terug? Nee, eerst u, zeg nu. Hoort u mee? Hou hiermee op onmiddellijk. Ja. Ja. Goed. Het, het, het, het gaat nou wel weer. Kijkt u nu eens goed om u heen. Het is een droom. Ik had dit nauwelijks. Dat, dat kunt je me toch niet kwalijk nemen. He? Nee. Ik kan me heel goed voorstellen hoe u zich voelt. Ik voelde me net zo toen ik voor het eerst zo'n uitstapje maakte. Maar ik ben er nu aan gewend. Laten we deze kant op gaan. Ik wil even een kijkje gaan nemen bij die galgen. Ik, ik, weet u, dit is... Ik, ik, ik zal me ophouden met vragen stellen. Ik kan er niet meer bij. Ik kan er niet meer bij. Maar ik wil u nog één ding vragen. En dat moet ik weten. En dat is? Hoe komen we weer terug... Het verbaast me dat u dat nu pas vraagt. Kijkt u eens achter u. Naar. Daar? Tussen die twee rotsen. Daar, vlak achter ons. Ja, die zie ik. Die ziet u. Kom, dan lopen we een stukje terug. En ik zal het u laten zien. Wie doet het nu? Die opening tussen die rotsen, dat zwakte gat. Inderdaad. Zijn we daaruit gekomen? Maar het, het museum is door dat gat niet te zien. Nee, het is daar aardig donker. Maar daardoorheen komen we wel terug. Hoewel ik u geen twijfels wil bezorgen moet ik u denk ik wel vertellen dat ik het geheim van deze uitstapjes... pas een paar weken geleden heb ontdekt. En dat er nog een heleboel is waar ik nog niet achter ben. Ik zal niet proberen u te vertellen hoe en waarom... maar er is altijd in ieder schilderij dat ik binnenga zo'n zwart gat achter me. Een, uh, een gat tussen twee rotsen? Nee, nee. Soms is het gewoon een donkere deuropening. Zoals in de kamer met die bloemen waarover ik u vertelde. Soms is het een duister gat als een rooster aan de zijkant van een gebouw. Maar het is er altijd. Onopvallend. Maar heel belangrijk. Ja, dat, dat zou ik denken dat het belangrijk is. Het is... Allemaal... Het is verbazingwekkend. Ik... Ik weet zeker dat ik dit allemaal droom. Ik weet zeker dat u dat niet doet. Laten we even wat rondkijken. Waar? Waar zijn we eigenlijk? Precies. Ik heb nog nooit zo'n verlaten landschap gezien als dit. Dit is een stuk woeste grond dat achter de gevangenis van James ligt. Of liever gezegd, het lag achter de gevangenis van James. Het strekte zich uit van de gevangenis naar de zee. Natuurlijk was het al niet meer zoals dit toen Dorrit het schilderde. Die galgen stonden er bijvoorbeeld al niet meer. Dorrit heeft maandenlang de archieven uitgekampt om alles over dit gebied te weten te komen. Ik geloof dat deze galgen omstreeks 1740 hier in gebruik waren. U... U bedoelt dat we nu in het jaar 1740 zitten. Zo ongeveer, ja. Past u op voor die plas, huh. U moet niet vergeten dat we door dat schilderij binnen te stappen... ons ook naar die tijd verplaatst hebben. <laughs> dit, dit, dit begint steeds fantastischer te worden... Dodditch is hier in 1807 geweest om dit landschap op het doek vast te leggen. Hij moet op deze plek gezeten hebben, waar wij nu staan. Weet u? Ik had er geen idee van dat ze die galgen zo stevig bouwden. Moet u eens kijken hoe dik die balken zijn. Ja. In deze tijd maakten ze niet veel opslag met moordenaars. U weet veel over deze plek, zo te horen. Ach, ik heb er het een en ander over gelezen. Dit gouden veld heeft me altijd al geïntrigeerd. Ik heb me dikwijls afgevraagd welke vreemde gedrevenheid Dorritje toe heeft aangezet om deze doodse plek te schilderen. Brachten ze de misdadigers uit de gevangenis. Hier naartoe. Om ze op te hangen. Het waren voornamelijk moordenaars. ...spaard een hoop tijd en moeite. De lijken broeven ze daar. Ziet u? Huh? Daar bij die dijk. Het is... Het is een spookachtig woord. Zoiets luguber zoals dit heb ik toch nooit gezien. Ja, luguber. En gevaarlijk. Hoezo? Gevaarlijk. Zo af en toe ontsnapte er gevangenen. Dat was niet zo moeilijk. Met wat hulp van buitenaf hadden die gevangenen zo'n 50% kans. Sommigen hielden zich een tijd lang in de streek schuil, totdat alle consternatie voorbij was. En dan roofden ze op de hoofdweg, die zo'n kilometer verderop loopt, een klein fortuin bij elkaar. Wat, bal voor de gevangenis, broert. Nou, niet helemaal. Maar u moet niet vergeten dat de gevangenissen in die tijd slecht waren georganiseerd. Dit moeras was dan ook gewoonlijk vergeven van die schurken. Dat is geen plezierige gedachte. Laten we nog een stukje verder lopen. Ja. Wat ja. is? Wat is? Hoor. Zijn dat ik iemand hoorde... Komt iemand deze kant op? Liggen even stil zijn? Eh, jij hoort altijd wat. Moet je horen eens laten uitspuiten, Joep. Spuit je hartstens eruit als je zou tegen me praten. Ik hoor echt wat. Hou je kop nou jullie, anders horen ze ons nog. Wie, wie zijn dat? Ik weet het niet. Maar ik hoop dat het niet degenen zijn die ik denk dat het zijn. Nee, nee dat hoop ik ook niet. Hey, misschien krijgen we vanavond wel een mazzeltje. Ze komen deze kant op. Misschien lopen ze voorbij. Zeg. Hoe zijn zij nou in het schilderij terechtgekomen? En geen vragen meer. Niet bewegen aan mond houden. Deze kant was het ook, Hé? Welke kant op? Deze. We moeten terug naar dat gat tussen die rotsen. Als die boeven ons te pakken krijgen, zijn we er geweest. Dat ze natuurlijk ontsnapte gevangenen. Kunt u zich herinneren. in welke richting die rotsen liggen? Ja, ik geloof het wel. Ik hoop dat een van hen net zo rood is als mij, Jardy. We zijn voorbij gelopen. Ik zie geen hand voor ogen. We zullen moeten rennen. Onze voetstappen horen ze niet op die drassige grond. En niet mij. Nee. <hug> <hug> <hug> <hug> <hug> Heb u het gevonden? Nee. Kunt u het zien? <hug> nee. Ik zie helemaal niks. Hierheen Piet. Ik hoor wat net aan dan. Ze hebben ons gehoord. Vlug naar die rotsen. Nee, Hij ze de weg af. Ik, ik, ik kan ze niet zien. We moeten ze vinden. Zie je? Hij. Hey. Jowen Piet. Ze moeten hier ergens zitten. Pro, pro, probeer het die kant op vlug. Nee, daar is het niet. Dat op deze kant, op deze kant. Ja, hier, hier zijn de rotsen. En hier, hier is het. Ik heb het gehad! Ik heb het gevonden! Daar zijn ze! Stap er dan doorheen! Vlucht ook! Nou, Vlucht! Grijpen ze die honden! Ja! Ja, ik ben er! Ik ben er bijna door! Geef, geef nu stok! Stok! Dat trek, dat trek ik u mee! Kom, kom st Stap er dan doorheen! Kom stap er door! Stop! Of ik zwaaien, je haastjes Toen ik weer bij mijn positieve kwam, lag ik op de vloer van het museum voor het schilderij. Ik keek omhoog. En daar zag ik hem. In dat schilderij. Hij hing aan de dichtstbijzijnde galg. Hoe lang ik daar gelegen heb en steeds tegen mezelf zei dat het allemaal een droom was geweest, zie ik niet. Maar toen ik uiteindelijk, gedoofd en met verbijstering geslagen overeind krabbelde, merkte ik dat ik mezelf overeind trok met zijn wandelstok. Ja.